We beginnen onze les okay. 29. <laughs> en, uh, <coughs> we hebben gezegd: op, op, de, op het eerste gedeelte van de les gaan we vragen stellen. Gewoon vrijblijvend, zonder taboe, maar wel overwogen wat wij vragen. Ja? En daarom heb ik op, de, op het boord bijna volledige stelling met vragen van een van onze cursisten opgeschreven of laat opschrijven. En we gaan het even onderzoeken. Hoe moeten we vragen stellen? Wat is wel de vraag voor ons? Ja? Etcetera, et cetera. En misschien komen we nog ook inhoudelijk als we, als we het interessant vinden om ook uitleg te geven, verklaring geven. Okay. Ik zal even voor uh, voorlezen. Dus er is een stelling van, van iemand. Er zijn mensen om mij heen die zich cynisch opstellen als ze in contact met mij treden. Cynisch is sarcastisch ja, of zoiets. Wat ik ervaar is, dus die persoon die vertelt wat hij ervaart ook, van binnen. Dat ik niet de kracht ervaar om mij niet te laten beïnvloeden door deze negatieve krachten. Moeten we opletten op elk woord wat hij, wat hij of zij dat, hoe zij dat, hij of zij dat, bekleedt zijn stelling. Uh, dus uh, dus tussen haakjes. Kwade krachten in mijn ogen. Ja? Uh, volgende. Ik voel woede ontstaan. Voor de volgende stelling. Woede die ik niet projecteer op degene die zich cynisch opstelt. Cynisch betekent ook dus een beetje met een spottend. Ja. Uh, volgende, overweldigd wordt. Ik word overweldigd door nare gevoelens. Volgende, ik voel het onder mijn navel. He, dus. Volgende, een woede ontstaat die direct op mijn hoofd slaat. He, allerlei. Ik heb dan de kracht niet om meer... De, ik heb dan de kracht niet meer om te kunnen praten ik verlies mijn levensdoel uit het oog en dan doen we iets daarbij wat hier op het bord niet staat want we hebben geen plaats hebben op het bord um, om dieper de geest in te gaan lukt het mij niet lukt mij dan, lukt mij, lukt mij dan niet ik voel dat ik tijd verlies als ik dit Ervaren heb. En de laatste stelling. dan kan ik niet meer creatief van geest zijn. En dan stelt die persoon drie vragen. Ik vraag mij dan af. Zeer goed. Ik vraag mij dan af. Dus een persoon vraagt zichzelf af. Dat is al goed. Wat moet ik ermee? En tussen, tussen, uh, tussen hakjes. vreemd is dat ik niet loskom. Van de personen die dit doen. Op elk woord moeten we opletten. Wij werken hier aan onszelf. Uh, volgende vraag. Wat heb ik vanuit de Kabbalah nodig om, ondanks dat ik door cynisme beïnvloed word, die woede in mij opwekt, door te kunnen gaan met mijn levensdoel? En de derde vraag is, hoe kom ik los van deze kwade krachten? Nou, dat, is, dat is de stellingen en de vraag. Eigenlijk behoef ik de, de, die vragen niet beantwoorden. Want alles wat we hebben gehad, zoveel uren en energie hebben we ingestoken... Waarbij we alles, heb ik denk ik, heb ik alles goed uit onder woorden gebracht. Om daarmee te kunnen werken aan zichzelf. Ja, maar, dat is eventjes. Maar, en ook dat onze handleiding Hiso, handleiding voor uh, spirituele zuivering. Daar staan alle antwoorden op die... ...vragen die deze persoon heeft gesteld. Okay. even, dat is eventjes tussendoor. Maar toch heb ik het gebracht hier... ...om dat wij leren... ...ten eerste, wij leren omgaan, wij kijken precies wat een mens... ...voor problemen heeft. hoe heet je dat, beschrijf je dat? En dan gaan we kijken... ...is dat een vraag? Is dat een vraag voor... Een Kabbalah cursus. Voor mensen die aan zichzelf geestelijk werken. Of is dat niet? Of wordt het ergens anders? Ja? etcetera, etcetera, etcetera. En hoe moeten wij dan vervolgens vragen stellen, etc. Dus ik wil u allemaal vragen. Zijn de, die vragen... Aan, ook die stellingen die hier voor... Uh, naar voren gebracht zijn. Zij behoren, zij wel, uh, op onze cursus. Heeft dat wel te maken met het geestelijke werk? Ja, dat heeft te maken met het geestelijke werk. Dat wel, ja. Dat heeft te maken met persoonlijke geestelijke werk. Okay. Verder, maar behoort het dan tot onze cursus? Ik bedoel... Om die vraag te stellen voor de les. Wie denkt? We hebben een handleiding waarop alles staat. We hebben ook dit onderwerp al meerdere malen behandeld. Denk ik genoeg behandeld? Of nee, dan moet je nog weer. Wat ik bedoel is te zeggen, is niet dat het een kosher vraag is of niet, niet dat het deugt. Maar. We hebben dit onderwerp vele veel malen be behandeld. En als je nog steeds, als iemand nog steeds, en ik denk dat iedereen ervaart nog, dat soort, dat soort uh, uh, problemen, of zo, maar de bedoeling is, dat jij heeft nu in je handen een gereedschap. zo'n handleiding, daar staan alle antwoorden op die vragen. Gewoon, in tabelletjes zelfs. Dan. Ja. Dan heb je ook een boek gelezen. Leer heb ik ook veel op de les gegeven. De bedoeling is. Ik ga, Ik vroeg jullie. Maar ik ga zelf. Antwoord geven. De bedoeling is niet. Dat jij weer dat naar voren brengt. Want heb ik geloof ik. vorige les heb ik gezegd iets van dat jullie mogen vragen stellen, maar niet dat bijvoorbeeld, dat, dat je, dat van hypotheek, ja? Hypotheek niet. Een Bank, we heb je een hypotheek, en opeens komt een rekening om hypotheek te betalen, en dan heb je precies dezelfde uh, gevoelens als je een rekening van hypotheek ontvangt. Dan zeg je dat, weet je wat, als ik de rekening van uh, hypotheek ontvang dan vind ik dat de bank erg cynistisch is. Want ik voel dat de bank erg cynistisch tegenover mij zich opstelt. En, en dan, ik ervaar dat ik, geen kracht, dat ik niet de kracht ervaar om mij niet te laten beïnvloeden door die bank. Die mij wil alleen van mij dan mijn portie van hypotheek afpakken. Ja, is het niet hetzelfde? Is het niet, of gaat het niet over hypotheek? Want zij ontnemen mij, zij uh, beïnvloeden mij door hun negatieve krachten. Natuurlijk is de bank negatief ten opzichte van mij. Dat wil ik betalen of niet? Dus dat zijn echte kwade krachten in mijn ogen. Begrijpt u dat? Kwade krachten <sweird> in mijn ogen. Ik voel woede ontstaan. Ik krijg weer naar die rekening, weet je, of weer de hypotheek gaat omhoog. Ik krijg woede ontstaan. Maar ik, ja, ik projecteer het natuurlijk niet op die bank, eh, ja, maar ik word wel overweldigd door die gevoelens. Wat ik bedoel te zeggen is: natuurlijk niet te spotten nog meer ergernis te brengen aan die persoon die vragen stelt. Maar ik bedoel: het gaat om hetzelfde. Of dat een bank is, of dat een parkeersagent is, of dat, of dat wat je inderdaad voelt dat mensen jou, uh, uh, hoe zeg je dat, zich uh, sarcastisch ten opzichte van jou opstellen zichzelf. Nu. Het hele leven gaat door met dat soort dingen. Ik ervaar elke dag dat soort dingen. En van allerlei kanten. Maar dan niet meer... Minder van buiten, maar dan gaat het al verinnerlijker, Dan ervaar ik dat al die krachten ervaar ik nu van binnen. Dat al die wat jij van buiten ervaart, van de bank of van de mensen, ervaar ik ook van binnen, want in mij mijn slechte beginsel de hele dag probeert mij overwinnen, probeert de hele dag mij beïnvloeden, negatieve krachten, probeert die dat ik bij mij uh, terrein winnen bij mij. En ik voel het natuurlijk ook onder mijn navel ook. Zodat het ook weer is. Wat ik bedoel daarmee. De vraag is niet verkeer. Maar andere keer probeer niet. Want als je zo'n vraag stelt. Dan is het, heeft het applicatie op elke stoornis van buiten. Ja? Van elke. Uh, op alles wat van buiten afkomt op jouw. Kan je dat voelen? Nu doe je dit, en volgende die kan je Dus Het zijn allemaal bomen. Net zoals iemand zegt: je ziet een bos, vele bomen, en dan zeg je: wat is dat voor een boom? En hey, dan zeg je: dat is eik. En wat is dat? That okay, dat and is ook een eik. Het zijn allemaal eiken daarom. En hij vraagt steeds: wat is dat? Allemaal eiken. Precies hetzelfde is dat. Wat je allemaal heeft mij gevraagd, zijn allemaal dezelfde vragen van verschillende eindvalshoeken. Of van de bank, of van je vrouw, of van, uh, van, uh, van, uh, van wat dan ook. En als je veel aan zichzelf werkt, dan zal je dat steeds minder van buiten ervaren. Maar je heeft maar meer van binnen. Dan zal je zien dat die, die, die alle de krachten, die kwaaie krachten als het ware, je zal die in zichzelf Vinden. En je dan gaat aan zichzelf werken. De bedoeling is, van, of een advies ook aan die vraagsteller. Andere keer, niet dat is relevant wat jij hier beschreven had, want dat is jouw werk. Dat zijn de symptomen die jij moet onder ogen brengen en gelukkig ben je als je dat ervaart. Het is niet cynisch, het is prachtig dat jij dat nog ervaart, want veel ervaren dat niet. Mensen op straat ervaren dat niet. Want jij ziet nu, als je dat ervaart, dan ervaar je dat jij iets goeds in jezelf hebt. En dan iets tegenover iets kwaads is. Nou, heb je al twee. Twee momenten, twee aspecten. twee erbuiten mensen die zien dat alles is kwaad. Alles is kwaad. Het is prachtig dat je dat ervaart. Maar de vraag moet je stellen op een andere manier. Moet je eerst zelf op zoek gaan naar het antwoord. In handleiding, in onze lessen. Kijk eventjes, herinner eens even die frase die wat we hebben gezegd. Kijk, had je dat onthouden wat ik had gezegd over de bank, over de hypotheek, hypotheek dan zou je dat precies moeten bij jezelf... Opkomen bij dat is precies hetzelfde of het hypotheek is of iemand anders mij, hoe heet uh, het, cynisch zich opstelt tegenover mijzelf. Nog meer. Als iemand, moet je weten: als iemand die zichzelf tegenover jou cynisch opstelt, dan moet je weten voor 100% dat jij verdient dat. Het is geen, weet het, masochisme. Dan betekent dat jij verdient dat absoluut. Begrijp je wat ik bedoel? Want als jij zou positieve kracht uitstralen. Begrijpt je Dan zou geen hond jou raken. Begrijpt je dat? Net, net zo als, even min als uh, die leeuwen... Raakte uh, Daniel. Want Daniel werd in de, in, de, in de kuil gegooid met al die leeuwen. En die leeuwen lusten hem niet. Want hij, ja, ten eerste, hij, uh, hij straalde die, die, uh, die, ja, hij straalde die, die, die, die zeg je dat, de tegenstand niet, of uh, brutaliteit. Hij was schoon. Van binnen. En dan lust ze dat niet. Terwijl volgende dag eh, de die bracht die heeft hem dus naar boven gehaald en die, bracht, die, die haalde die mensen, die ministers die hem hadden verklikt, die heeft die heer zij wel in de keil gegooid en die werden direct verslonden door die leeuwen. Zie je dat dat ons, leert ons Torah. het allemaal in aan ons ligt. Dus als iemand jou, ik herinner me, ik was een jongetje van, ik weet niet, een jongen, een jaar of 16, zeven, zestien jaar misschien, in de Ural, wilde vlak vlakbij de Siberië. En ik speelde s'avonds, uh, ik uh, moest een beetje centjes verdienen, een beetje, en ik speelde op een dancing, ik speelde trompet. ...om een beetje wat verdienen. Ik speelde in een Dixieland. Het dus was jazz uh, jongen, toen ik een jongen was. Dus ik speelde ook nog in, uh, uh, in, in de tijd van uh, 1960. Dat was verboden toen. Absoluut in Rusland was rock verboden nog. En ik was toen... Uh, goed. En, en toen speelden we ergens in een club. Ergens in, uh, uh, uh, aan de rand, ergens buiten de stad... Perm, weet je, iedereen weet perm frozen, ja, Perm. Dus daar, daar was ik, daar heeft ons, mijn vader is daar naartoe gestuurd toen ik 13 was. Gewoon vrijwillig verplicht natuurlijk in die tijd. En, uh, en wij moesten allemaal verhuizen daar naartoe. En uh, nou, en toen uh, die plaatselijke uh, jonge lui, uh, criminelen ook, van alles was het. En zij zeiden tegen ons. Tegen ons waren misschien vijf muzikanten. Ja, saxofoon, trompet, weet ik veel. En die zeiden tegen ons. Jullie mogen met alle meisjes hier dansen en omgaan. Behalve die, die en die en die. En ik ben altijd stout geweest. Ik bedoel, ik begrijp wel logica, maar... En juist een van die meisjes, die viel mij wel op. Die viel, ik, ik kon het niet, en uh, dat dus mag niet, weet je. En ik was als een lammetje, ik, was nooit, ik kon nooit, ik heb nooit iemand een klap gegeven. Ook toen ik nog geen kabala had geleerd. Ik heb nooit een klap gegeven aan iemand. Niet dat iemand, zo so was het. Ik begreep het zelfs niet hoe dat, hoe dat kan. Hoe kunnen ze dan vechten met elkaar? Ik begrijp het nooit. En toen dat meisje dat... En juist was het, zij kwam bij mij en ze ging met mij dansen. En ik ging wel dansen. Ik begreep niet dat ik het niet mag. Dat is het, dat is het. Bovendien, ik, wat doe ik nou? Dat is niets. En dan toen we liepen dan moesten we naar, naar de trein. En toen, eh, daarna, s'avonds na de afloop, van een uur of twaalf of zo. En het was een zeer gevaarlijke streek. En dan halverwege, en dan nee, verlieten verlie, verlie wij dat uh, het, het gebouw. En dan komen die jongens die een stuk of vijf, zes op mij af. En zo so met messen, weet je, met, weet je, zo so messen. En ik voel het, wat is het nou? En, weet je, voor uh, hen is het sowieso niet, neersteken. Uh, het is een fluitje van een cent. En toen, die wilde, dat wilde. En Eén van die waarschijnlijk kind of de de de baas daar, de grootste, we zeggen dat de de grootste de baas van die allemaal. Je kijkt naar mij zo en je zegt, ik kan hem niet slaan. ik straalde de, dat? we zeggen, negatieve, negatieve dat ik straalde niet aan. Hij zegt, ik kan hem niet slaan. Ik was een was echt een bandiet, een echte professionele. Uh, crimineel. En ik kon je niet mee slaan, want dat is, dat is geen tegenpartij. Hoe kan je dan een... een, een, een, een push, Hij voelde geen kick. Hij heeft geen kick dat hij mij zou dan... dus zeg we niet meer doen. Maar ik bedoel, geen, geen kwade krachten kunnen jou aanraken als je, als je niet... Uh, Aanleiding geeft. Ja, iedereen die, die, die dat heeft gevraagd. Dus moet je goed, goed weten. Ook hetzelfde is met het slechte beginsel. Het slechte beginsel, als je naarmate je jezelf corrigeert, heeft je ook minder. Natuurlijk is altijd loerd... Op, op de kleinste fout wat je maakt. Maar. toch. Ga je meer en meer beheersen. Je gaat meer coexisteren waarbij jij haalt alle goede, goed, al het goede van jou omhoog en dan heeft hij geen voedsel meer. En een klein beetje geef je dat aan je kwaad. En uh, daarmee moet je genoegen nemen. Dus, even gaan we eventjes kijken. Uh, ik, dus, ik niet de kracht ervaar om me niet te laten beïnvloeden. Nou, dan moet je werken aan jezelf. Je ziet het zelf. kwade krachten in mijn ogen. We hebben gezegd, ten eerste. Kijk, ik kan het nog een jaar vertellen, als je aan jezelf niet werkt. Zal het niet helpen? Wat betekent? Kwade krachten in mijn ogen. Alles wat buiten mij is, is Hawaii. Begrijp je? Kwade krachten, omdat dat zijn jou, dat is jouw reactie. We hebben altijd gezegd: het is jouw reactie, ja of niet? Jouw reactie is zo so, dat jij voelt dat het kwaaie krachten zijn. En dat natuurlijk dat die krachten die worden kwaad. Die gaan zich als het ware, die zijn absoluut niet kwaad. Maar omdat jij ervaart dat zij kwaad zijn. Jij denkt dat zij de oorzaak zijn. Zij, zij zijn cynisch. Maar het is niet zo. Het is altijd... Uh, ook met de mensen is het ook zo. Het is uh, middag tegen het middag, eigenschap tegen eigenschap. Als je je opstelt tegenover iemand, zo een beetje uh, terughoudend of dat, dat, dan krijg je dat precies dezelfde reactie van de ander. Oké? Okay? Dus dat zijn geen kwaaie krachten, moet je weten. Geen kwaaie krachten. Natuurlijk zijn er wel allerlei boosdoeners, et cetera, et cetera. Maar jij moet niet opletten op die boze Jij moet opletten dat je daarmee niet omgaat. Dus, wat je kan kiezen, jouw omgeving. Ja? En als je zegt dat die, bepaal, dat die bepaalde contact, ja, de mensen die dan met jou zijn en die dan cynisch met jou omgaan, dan moet je met hen niet omgaan. Ik bedoel, als, als, je moet kiezen een andere omgeving. Als je echt meent dat die dan... ja. Want dat is het enige wat wij kunnen kiezen. Is omgeving. In, in dit leven. Kies een andere omgeving. Ga je naar dezelfde kro kroeg. Eenvoudig. Okay. Dan gaan we niet verder, verder dieper daarop in. Want alles dat hebben we allemaal even behandeld. Oké. Okay. Dan zegt hij. Uh, zij of zij of hij. Eh. Uh, ik word over, overweldigd, word ik overweldigd door mij, door... Oh, gezegd, ik projecteer dat niet op degene die, die cynisch zich opstelt. Dan is het tegenstrijdig wat je zegt. Je krijgt woede, omdat zij cynisch zijn. En tegelijkertijd, jij projecteert het niet op degene die cynisch is. Dan begrijp ik het niet. Krijg je? Als je dat voelt woede, voelt, voelt, voelt, dat zij, dat iemand... Sinisch tegenover jou is. En dat je projecteert het niet op hem. Op wie dan? Op jezelf. Op jezelf. Dan is het echt prachtig. Dan heb je werk werkterrein. Je moet blij zijn. Alle die symptomen wijzen erop Dat jij moet dankbaar zijn. Als je zoiets leest. Dan zeg ik. eh, Gelukkig ben je. Dat je dat allemaal ervaart. Want dan heb je werk aan jezelf heb je dat? Zo moet je het ervaren. En niet dat het negatief absoluut niet. Woede ik zal ook straks niet alleen dat, straks een recept geven wij dat. Hoe je dat moet hoe, hoe je kan dat snel uh, genezen worden daarvan. Ik bedoel in grote lijnen niet, uh, dat, niet geen hokuspokus en een formule, dat moet je dat doen even. En dat, maar straks geef ik wel uh, ...dan, ik voel, het, ik voel het onder mijn navel. Oh, dat is een positieve. Want stel dat jij zou een ander laten voelen onder zijn navel. Ja. Nou, dat zou ik zeggen. Nou, dan moet je hier... Misschien moet je overwegen om niet naar onze cursus te komen. Ja. <laughs> maar dan ga je weer een beetje boksen of kickboksen. Maar als je zelf dat voelt... ...dat betekent dat toch wel, je hebt toch een bepaalde beheersing in jezelf... En dan projecteren je op jezelf. Dat is heel goed. Alleen moet het geen, niet een vorm van zelfkasteding zijn. Want dat helpt niet. Ja, Want dat is, dat is allemaal uh, wat jouw ego jou invluistert. Weet je, om, uh, om je, maar werken aan zich aan jezelf. Werken aan jezelf betekent dat je elke situatie rechtvaardigt. Geen situatie, geen één situatie. We hebben ook daarover gesproken vele keren, ja of niet? Dat ook, of, dat, of jij krijgt een bekeuring van een uh, verkeersagent. Of dat, of dat iemand wordt in kampen gestopt, concentratiekampen gestopt. Of dat een kat uh, loopt uh, door, dwars, de, over de weg heen. Doet er niet, doe wat. Absoluut dezelfde moet het voor jou zijn. Geen situatie bepaald moet uh, uh, aanleiding jou geven dat jij zegt dat je de woede moet bij jou ontstaan. Absoluut. Vandaag heb ik uh, via internet naar jullie 17 pagina's van uh, een bestand doorgemaild uit het Joodse wetboek uit het Joods wetboek. Ik heb speciaal dingen uitgekozen. Die, die ons. Aanspreken. Dus het Joods wetboek is zo. En daar zit ook. dat kan je ook daar ook veel. Leren. Om woede. Geen woede. Et cetera, et cetera. En daar ook. Regelmatig. Raad ik iedereen aan. Om regelmatig uit het. Uit het bestand. Lezen. Lezen. Maar lezen moet het zodanig dat je niet weer over vijf maanden weer met dat soort dingen komt, want dat is allemaal hetzelfde of een parkeersagent of een kat dat was, ik zeg, ja uh, ik kan me voorstellen dat vraagsteller vraag stellen in de vriendenkring, in de familiekring ja. dan denk ik van ja, dan projecteer je het niet maar dan communiceer je het communiceert ook niet zo'n dus psychologisch niveau zou je ook het kunnen veranderen als diegene geen communiceert van, hé, hey, ik ervaar dat je, dat je, uh, ik ervaar een boede en ik uh, vind je cynisch ofzo. Nee, maar ook ja, dat niet. Bij een verkeersagent doe je dat ja. niet, maar bij je vrienden zou je iets kunnen, kunnen... Doe er niet toe, absoluut doet er niet toe, van wie dan ook. Jouw vrouw of niet, het niet toe. Ja, maar dan geef je toch iets aan diegene met wie je in contact staat, dan geef je dat punt waarop jij zit, geef je het contact. Kan je denken dat jij kan met iemand van, erop bespreken iets en dat zal dan ja. mooi maken? Ik, mm, gewoon, als, als zeg maar, als je, als je het binnenhoudt en, ja. en je zegt het niet en je gaat ermee aan de slag zelf, natuurlijk dan, dan veranderen je wat. Maar je verandert de wereld meteen als je naar, naar als je het over, hmm. zou kunnen het Dat leek wel. Laten we dat uitpraten, ja? Zoals zo men zegt, laten we dat uitpraten. Manier, en dat helpt. Ja, maar zeggen, precies. Wat, wat, wat, do, wat bereikt men dat psychologisch? Als men zegt... Nee, nee, nee, absoluut. Hij hoeft het niet te weten. Het is er niet aan jou om te bepalen of die cynisch is. Als hij zoiets zegt... Je moet niet hem corrigeren en zeggen, jij bent cynisch ten aanzien van mij. Wie ben jij? Jij bent toch niet gecorrigeerd. Ja, als je zegt, jij bent, maar als je zegt, ik ervaar je als cynisch. Ook niet dat, wat mag je dat niet zeggen? Hoe kan je dat zeggen tegen iemand? Jij moet, jij ervaart het. Ja, Hoe kan, dat betekent dat jij oordeelt. Jij moet zo doen dat, nee. nee als je zegt. Jij bent is een oordeel je ook. Ook zelfs als je zegt. jouw, jouw houding is cynisch. Dat is ook een kinderlijke opstelling. Natuurlijk is het van deze tijd. Maar deze ja, tijd is. Ik, is bedoel, ik vind daar wel iets uh, uh, ja. inzitten. Dat Oké, okay. ja, okay, okay, begrijp ik. Maar goed. Ja. Als je gaat dat uitpraten met iemand. wat doe je daarmee? Natuurlijk verzoet je jezelf. Natuurlijk ga je die. Uh, hoe zeg je dat? Ga je het werk aan, zich, aan jezelf, vlucht je van het werk aan jezelf. Laten we dat uitpraten. Het is een prachtig moderne et cetera. Maar je groeit geen stap verder. Laat die andere zo doen, precies zoals die doet. Als hij cynisch is, betekent dat jij cynisch bent. Ja. Absoluut. Ja, dat is wat ik hey? ik, ja ik. ik. Dat ik, ik zou het niet zo makkelijk vinden om dingen uit te praten je dus doet niet waar je, je in maar van oké okay, um, je vindt het contactwaardevol en dan breng je het in oké, okay, maar dat is, uh, laten we zeggen nogmaals in, in, uh, in dit leven natuurlijk moet je dat allemaal de dingen dan de, sp de spelletjes doen, dat is spelletje wat je doet dat is absoluut een spelletje psychologisch spelletje en dat mensen denken dat dat is serieus. Dat is een kinderlijke zaak. De psychologie houdt zich absoluut met, met kinderlijke zaken van onze wereld. Van laten wij dat uitpraten. Ja? Laten wij het uitpraten totdat het zo zwaar komt op, op iemand, op, op iemands macht, dat, dat, dat, die, dat die dan springt uit het raam of iets anders. Jij werkt niet aan zichzelf op die manier. Wat ik bedoel daarmee, het moet jou absoluut... Koud nog koud nog, zeg het, koud, nog koud, nog warm houden Je moet absoluut, uh, als iemand cynisch is of iemand dit is, en dit is, dat is zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen positie. Als je werkt op je werk doet, heb je iemand, zo iemand. Oké, okay, je kan wel uh, op je, in de werksituatie volgens de regels van, de, van uh, deze ja ...van, van jou... Je kan iets zeggen, dit... ...maar ik bedoel niet dat. Natuurlijk moet je dat zeggen. Natuurlijk moet je met je vrouwen zeggen... je moet je niet zo cynische... ...maar... Maar, ja, ...maar wat ik bedoel daarmee, dat wel. Ja. Dat, dat, ik zeg niet dat moet je dat niet doen... Uh, dat, ...dat wel doen. Dat is voor dit leven. Dat is voor om te sussen iets. Om, om een conflict... ...een beetje te zeggen dat... ...te sussen Maar wij hebben het over geestelijk werk. Oké? Okay? Wat dat bedoel ik? Als je steeds gaat jezelf aantrekken bij anderen, wie dan ook, dat iemand cynisch is, dat betekent dat jij nog zinnelijk bent, jij nog bezinnig bent, dat jij nog absoluut nog niet aanraakt het geestelijke gebied. Okay? Dat jij nog, dat het, dat het voor jou erg belangrijk dan is nog is dat anderen jou leven hebben. Of anderen jouw gevoel tonen. Het is ook goed, maar uh, troost geven aan jou. Menselijk, klein, klein menselijk. Maar helpt het wel? Ga je vooruit, spirit geestelijk? Nee. Je gaat het probleem uit. Ja. Ja. Als, zeg maar, methode die je net hebt beschreven, die kan zei van... Je trekt het goede aan, zou zij. Maar dat is een andere techniek. Zij zei het natuurlijk over communicatie. Maar jij bespreekt dus een innerlijke beweging. Ja, is, is. Maar kan je het niet meer onder woorden brengen? Want je doet. Eh, je uitdocument van jou zegt. Je trekt het goede aan. Dus je haalt iets omhoog. En daar hebben we vaak over gehad. Maar is dat dan een. Ja, kan dat, dat meer beschrijven? Dat gaan we meer beschrijven later wanneer we met sfeeroot zijn. Anders lijkt het op een psychologie of een filosofie. Ja, dat komt. Ja, dat komt in het tweede gedeelte. Maar, ja. oké. Okay. Okay. Okay. Maar hier spreken we alleen over dingen dat het moet werk zijn, innerlijk werk zijn. Zeg je dat? Dat jij kan, wat betekent dat? hoe ongeacht welke situatie, is, wie jou kwaad maakt, of het jouw man is, of buurman, of uh, rekening, ja? dat jij maar geen woede in jezelf, uh, niet alleen tonen naar buiten, maar moet het je verwerken in jezelf. Hoe? Alles wat buiten mijzelf is. Hawaii is de schepper, is volmaaktheid. Hij is niet volmaakt, maar van boven wordt hij ook als volmaakt gezien. Op die manier, ja, op zeer staat in de Joodse wet staat dat erg mooi. Er zit ook projectie op hoe je moet met anderen omgaan. Hier staat het ook, iets ergens staat het hier: dat de vader of de ouder, als hij dan wil een kind. Als dat berispen of iets weet je, leren, dan moet je zeggen tegen je kunt doen, weet je, van buiten doen, serieus en zo. Of, of, of, of, wat moet je dat niet doen? Van buiten, weet je, van buiten, laten zien dat jij dat jij van buiten verontwaardigd bent. Jij moet doen. Maar van jouw hart moet je dan absoluut hetzelfde zijn, lief en, en, en zo moet je tegen de hele mensheid, met professoren, met maar het is ook net zoals, precies dezelfde kinderen, winners, Die zijn net zo kindertjes als die Yogi die dan, jij moet nu even van langs geven. Dus ik, Jantje, je moet... Tuk tuk tuk tuk tuk. Maar van binnen ben je absoluut, ton je, heb je absoluut geen woede. Zolang die woede nog is, dan zijn we nog in een proces. En daarom zitten we hier om te werken aan onszelf. Okay? Maar van buiten... Klopt het wel wat Pauline zegt. Ja, moet het al de conflicten... Zoals het, zoals het spel van dit leven is, moet je het oplossen. Maar het kan, het zou kunnen bij diegene die... Nee. Maar het ook niet communiceren, denk ik Oké, communicatie... Communicatie is goed, nogmaals, om van buiten... we zeggen dat? Net zoals communicatie, religieuze communicatie... Of in wetenschap. Het is praten. Laten we dat uitpraten. Dat is alleen maar uiterlijk. Heet. Dat bedoel ik. Mag wel. Absoluut. Wij houden ons bezig met innerlijke. Met structurele kanten van de mens. En dat communicatie speelt absoluut geen uh -huh. Begrepen? Abs Begrijp uh -huh. Absoluut communicatie we nodig. Kijk. kijk. Uh -huh. Je moet niet dingen zeggen. Of dit of dat. Nee. In onze wereld. ...met mensen wat in onze wereld... ...moet je op zoals het gebruikelijk is bij hen. En misschien dit, deze persoon die die vraag had gesteld... ...misschien zijn probleem was... ...dat hij probeerde misschien met de onervaren mensen... ...met mensen die gewoon... ...niets wisten van geestelijk werk... ...hij probeerde misschien met hen... op ...stelde zich op... ...als iemand die al Kabbalah leert bijvoorbeeld... ...iemand die werkt aan zichzelf... ...terwijl de anderen dat niet... ...en dan voelde ze zich misschien... Gekwetst. Dus, je moet overal. Uh, je moet weten waar je, waarin, waarmee je te maken hebt. Het was een, grootste, een van de grootste rabbis in het verleden. En hij. Uh, en hij wilde geen. Uh, werk hebben. Uh, ik bedoel, als rabbi. om geld te ontvangen. Hij wilde zelfstandig zijn en onafhankelijk zijn. Van de gemeente. En hij werkte gewoon als uh, in het seizoen plukte, plukte hij, laten we zeggen, vegen. Vegen groeien op de boom, ja. Dus hij kwam hij op de boom en hij, hij plukte die vegen. Op en liepen dan de grootste rabbis van die, van, die, van, van, van, uh, van die generatie liepen langs. Uh, er waren ook zeer reken van, van alle wel. En ze liepen langs dan en hij was daar op die plantage aan het plukken van die, van die vegen. En dan liepen ze door en dan moet je altijd respect tonen voor iemand. Moet je goeiedag zeggen, shalom, of dat of dat. Hij had niet eens opgelet. Hij wist wel, hij zag wel dat zij kwamen langs. Hij had geen, res, geen teken van respect, hoofdbuigen of iets anders. Hij, was, ver, hij verkocht zichzelf voor die dag om zijn centjes te verdienen en hij mocht ook niet gebruik maken of misbruik maken van de tijd die, waarvoor hij zich heeft verkocht voor die dag. bedoel ik. Nou, dan het, in die situatie: was hij geen rabbi? Hij was in die dag gewone, gewoon, gewoon loonarbeider. daar ja. van een gewone loonarbeider. Grootste en ik de geschiedenis gevuld eh, gevelde, eh, die enorme correctie heeft in de wereld gebracht. Eh? Dus moet je altijd zien waar, waar ik bezig ga Je moet je niet uh, verwachten dat zij met jou feintjes zo omgaan als tijdens als onze bijvoorbeeld in een kring van kale Is duidelijk. Ik bedoel, het is niet een uh, tegenstrijdig. Dat is, één dimensie is onze wereld. Communicatie op je werk met je, met je andere mensen. Dat is één ding. En dat klopt wel wat je wat zegt, natuurlijk. Moet je de middelen gebruiken, zoals het uh, hier. En ander andere weer, ding is, innerlijk werken aan zich, aan jezelf. Daar gaat het om, oké. Okay? En daarom bij het opstellen van de vraag. ...altijd ga vanuit de, in het innerlijke werk... ...en in de innerlijke mens. Hoe, wat zou ik zeggen... Hoe, zou, ...hoe jij zou die vragen kunnen stellen... ...niet zoals het dat is... ...want de volgende keer komt iemand anders... ...en zegt... ...ik heb het... ...dezelfde vragen... ...maar ten aanzien van iets anders... ...ten aanzien van anderen... ...het irritatie... Uh, ...object. Zo, so, je kan je zeggen: ...wat moet je doen... ...is anders... ...is al die vragen moet je dan proberen antwoorden te zoeken in onze lessen, in boek, in boek wat we hebben, in, hoe zeg ik dat, in uh, handleiding wat we hebben, allerlei vragen wat van, hand, van, hoe het, van geestelijke werken daar. Ik wil alleen maar zeer weinig erover hebben, want ik wil, ik wil met... De kabbalier, we bezig gehad, waarbij we uit Kabbalier zo, de, zo uh, sterk zullen ontvangen, waarbij de woede gewoon opgelost wordt op door Daarom is daar daar is veel, veel sterker licht, de Kabbalier. Wij blijven hier praten, want hier is het praten. Is het ietsje dieper dan communicatie gewoon? Dagelijkse communicatie of met psycholoog. Want moet je goed weten wat doen. Waar de psychologie eindigt? Begint de Kabbalah. Waar de filosofie eindigt? Daar begint de Kabbalah. Waar medicijn? Geneeskunde. Dicht. waar, waar, waar, waar, waar zij genezen, ze houdt die handen omhoog en is ze zegt nou, hier kunnen we niets aan doen, we kunnen alleen maar even elektrische geven en kunnen we niet helpen. Daar beginnen we te ballen. Okay. Zo wordt ook gezegd. Grote, grote is ook gezegd. Waar? eindigt Cordovero, begint Ari. Dus de ware Kabbalah begint van Cordovero. En alles wat, voor, alles wat voor, was voor Ari was filosofie van de Kabbalah. Blabla van Kabbalah. Echt mooie blabla. -bla. Ook belangrijke bla, -bla. Zonder die blabla -bla zou misschien geen Ari zijn, maar het was allemaal bla-bla. En alles wat je ziet in you know, de hele wereld wat wordt van Kabbalah, in de naam van Kabbalah is bla bla van Kabbalah. Aan universiteiten bla bla bla. Communicatie. Van Kabbalah. Oké? Okay. Kabbalah is iets anders. Hm? Nogmaals. Waar de psychologie, waar het arts eindigt, daar begin de Kabbalah zo so, moet je goed onthouden dat dat je niet steeds herhaalt dat herhaalt dat weer ik ga jouw aantekeningen weer nog een keer nakijken nakijken ik geef de formule de formule geef ik van Ari maar ik kan het nog jij ja niet geven in één zin ik geef het in vele woorden en jij moet het uitpluizen door jouw innerlijke werk moet je die goud als ik het scherfjes ja goud die moet je eruit halen en uh, stukjes uit al die massa wat wij spreken. Dat is jouw werk. Okay. Dus de vraag, andere keer, wat het jou, als je zoiets hebt met jouw iets, je vindt het iets sceptisch, cynisch, wat dan ook, dan zoek het, het eerst dingen. In literatuur, in onze les. Dan ga je dat in jezelf diep in jezelf en dan vertel, kom naar de les. Vertel niet dat, maar zeg bijvoorbeeld: wat betekent, ga niet vanuit probleem, Als het in onze wereld is. Ga uit probleem. <laughs> Men gaat van een probleem uit. Wij moeten goed. Dat is het wat ik geef jullie alleen methode. Niets anders. je moet het uitwerken in je leven. Dus, in alle andere aspecten van de realiteit gaat men, gaat men vanuit een probleem. Problem solving. Het is in onze wereld. Wij zijn, houden we ons niet bezig met onze wereld. Wij gaan vanuit de... vanuit de... remedie. Hoe kan ik die remedie toepassen? Dus wij gaan altijd vanuit de positieve en niet van de negatieve. Onthoud <coughs> dat alsjeblieft. Wanneer je vraagt stelt... We vragen niet van het probleem, want dat is arts. Welke in the dan ook. Is Arts, als ik dat allemaal lees. Ik begrijp het. De dat doet allemaal irritatie. Het is absoluut arts. Het hoort niet. De les van de wala. Het hoort jouw innerlijk werk. Dat wel. Maar het hoort niet. ...thuis bij de les. Iedereen begrijpt het. Dus... ...dat is natuurlijk... ...jouw innerlijke werk. Je moet het overwinnen. Want... ...woede ontstaat, et cetera. Ik heb de kracht niet meer. Ik verlies het doel. Zie je? Jij verliest het doel uit het, uit het oog... Weet je wat remedie is? Het remedie is om het doel, jouw belangrijkste doel, jouw geestelijke ontwikkeling als hoofddoel van je leven uh, plaatsen. En als het hoofddoel zo sterk is, kijk als je nog afgeleid wordt door cynische uh, reacties van wat dan ook. Slecht weer is, dan zeg je dat ook. Het weer is cynisch. Vandaag. Zeer cynisch. Absoluut. Precies. Dus wat je doet is. Je werkt aan een remedie. Hoe kan ik. Hoe kan ik dan. Je ziet die symptomen. Woede, kwade krachten, etc. Daar moet. Praten we, komt er geen eind aan. Dus jij gaat vanuit het instrument werken, ja. Dus vanuit het remedie. Vanuit, jij weet, je pakt daar. Maar als je daar iets niet begreep in het instrument van correctie. Dat kan je dan vragen. Hoe, kan, hoe werkt dat correctie-instrument? Ten aanzien van iets. Oef. Eens weten we dat allemaal jouw probleem is. Dat is dat ook thuis ook aan niemand vertellen. Psychologie moet je in onze dagelijks leven vertellen Psycholoog vertellen. Aan jouw... Vriendinnen vertellen, aan vriendinnen vertellen wat je hoe je. Je hebt het probleem met je vrouw. Dat is normaal. Dat is arts dat is kinderlijk. Maar hier moet je dat allemaal alleen aan wie, aan wie achterlaten? Overlaten. Wat zie je met de enige schep aan die de de aan de bron van het leven moet je toevertrouwen en niet aan de Alleen aan die, en niet aan die vrouw, niet aan die man, niet aan die kinderen, niet aan je psychiater, niet aan niemand. Maar dat moet je leren. Want anders verpacht je je hart op niets. Als je vertelt zoiets aan iemand anders, bedoel ik, ik bedoel, ik zeg het, en waarbij je dat betreft ook, dan krijg jij de onrecht vanuit hem, ik kan het niet vertellen nu hoe dat werkt, Water zal En hij kreeg jou ook dat soort negatieve kringen. Dat is afschuwelijk. Oké? Dat is gebruikelijk in onze tijd. Waarom? Niemand weet alles is op een okay. en op af En niet die vraag die hij stelt, of zij stelt, of hij stelt. Ik vraag me dan af wat moet ik ermee? Ja? Oké, okay, duidelijk. Je moet aan jezelf werken. Vreemd is dat ik niet loskom van de personen die dat doen. Kijk eens af. Niet ik schuldig ben, niet ik tekort, maar de personen die dat doen aan mij. Mijn, mijn, mijn broer, die, die, die, die, die, die hebben ons aangedaan. Ze hebben alleen aan zichzelf gedaan. Ze hebben alleen aan zichzelf te danken dat ze kampen binnen zijn Absoluut. Hier zit een warme geheim. Maar ik kan het nog niet verklaard. Dus als jij zegt nou, dat die personen, kan ik me niet loskomen van die personen die dit doen. Niemand doet jou iets. En die naties wat ze ze is dan niet lichaam gezegd. Of je luis Of je luist gaat je... Of je in de kamp gezegd... Ge, ge, gestort... Is er verschil? Ik zie geen verschil. Geen millimeter verschil. Als je nog ziet het verschil... Betekent dat jij nog in kinderschoenen bent... Dat jij nog, nee, dat jij nog, je begrijpt dat dit moeilijk is. Nee, nee, ik heb nog een kies voor de luis. Oh, precies. <lacht> dat, is, dat is goed, erg ja, goed. Perfect. Kijk eens wat hij zegt. Zeker, in plaats van de kant kies ik voor de luist. Natuurlijk moet je ook. Door. Jij moet ook kiezen voor minder gevaar. Hier staat in de wet ook. Jij moet ook naar gevaar. Dus als je ziet de omgeving cynisch is, we lopen weg. Als je nog, waarom? Jij hebt nog geen kracht om het als, als uh, lief te, uh, aan te nemen. Want zolang jij nog niet kan... Uh, ...armee kort gaan. Met hart en zin. Dat, en dat meen ik, niet als religieus, dat als men je beledigt en als je dan niet beledigd wordt, ah, dan ben je overwinnaar. Dat is, dan kan je zeggen, ik ben bezig met het geestelijk. Maar als je nog dat, dat, dat, dat kinderlijke, zij beledigen jou, jij wordt beledigd. Nou, oké. Okay. Dan zit je nog M geduld. Maar kies, kies altijd uh, voor een luis en niet voor een olifant. Of iets anders. Altijd kies voor een kleine Europeen waarom, In kracht en je moet ook niet vervaren, altijd ze, want van die kleine luisjes langzamerhand krijg je dat jij zal bestendig worden als alles gehoord en ge, gezien hebben en, en als men jou beledigt, moet je niet beledigd worden oké okay? moeilijk Bijna onhaalbaar, is onhaalbaar, is maar accepteer dat. Maar niet juist uh, dat jij yeah, dat in commissie leven, Maar daadwerkelijk er is geen andere manier om tot de vrijheid geestelijke, absolute vrijheid te komen. Op zo so te werken aan jezelf dat als men jou beledigt, dat jij vreugde beleeft. Als men jou beledigt, absoluut, dat is niet een christelijk of dat. Dat is altijd de Torah genomen, altijd de Torah genomen. je begrijpt het? Jezus zelf, Josua, was nooit christelijk, hij was nooit christelijk was gewoon rabi, joods rabi, koo joods rabbi die zichzelf heeft. Of die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, heeft die, die, die, die, die, die, die, dag en nacht moet werken aan dat systeem van het heleboel. Kijk nou in het Joodse wetboek. Men moet bij alles wat men doet, steeds de bedoeling hebben, de heen Dus als iemand cynisch ten overzicht, ten, overzicht ten, overzicht, ten overzicht van jou op zich opstelt... ik heb nog geen kracht om uh, mij niet volledig te voelen. Maar ik ga mij toch wel nu op dit moment overwinnen, omdat op daarmee dien ik, dien ik de hemel. De hemel betekent de wetten van het heelal. De eeuwige wetten van het heelal. En daarmee kom ik tot mijn vervulling. Okay. De frame dat niet los van de personen die dit doen, in jou. en zij doen het in jou. jouw reactie. Wie doet dit? Alles wel gedaan. Ik moet wel weer herhalen. Je vijf vragen hebben we gezegd, ja of niet? Waar vindt het plaats? Het is mijn reactie. Cynisch. wat is cynisch? Ik ben cynisch dan ten aanzien van hen en ik denk ik dat zij cynisch zijn. Denk erom. Laat je niet inpakken door jouw eigen liefde. De eigen liefde stelt jou, kijk nou hoe sinisch zijn. Waarom, waarom doet de eigen liefde dat? worden woedend. En die eindelijkheid die krijgt. Ik en voeding van jouw woede. El elke jouw negatieve reactie geeft voeding aan onreine krachten. Want onreine krachten hebben geen eigen bestaan. Zij leven alleen te... Bij gratie van je negatieve opstellingen. En daarom was er met zo'n geestelijke reden: wanneer hij, kan hem absoluut niet uh, doen of iemand hem. Of niet? Hij is weer, hij is nog blij. Waarom? Als ik daarbij, als mijn beleid, mijn beleid. En ik. Uh, gevoel heb dat ik dien de hemel, al heb ik toch geen kracht, maar ik probeer dat wel te doen, krijg ik extra kracht. Wat alleen in watjes wordt gelegd, dan kan je van groeien. Groeien van watjes. Als je gelegd, Zeker. Weet je Het is zoals het. We willen dat. We willen dat. Maar wij wel moeten werken. Verricht wordt. Niet zo. De, alles wil je in de water. Kijk, wat, daar kom je ook met je vraag ook van wat heb ik van de kabbalah nodig om, ondanks dat ik door cynisme begin wordt, die woede in mij opwekt door te kunnen gaan met mijn levensdoel. Alleen voor overwinnen. Geen recept. Is er gegeven. Want als je in je watjes gelegd wordt, nou, wat heb je dan? Nee, heb je geen werk. Dan kan je niet dat je zelf werken. Oké, okay, religie kan lekker Als je nu hier op aarde het allemaal goed doet en dat allemaal uh, doet wat het nodig, wat, wat van jou verlangd wordt volgens dat volgens het geloof, dan kan je straks dan kom je daar in het paradijs en <coughs> dan profet <coughs> zegt jou dan en dan zal je dan liggen zal ik jou dan leggen op mijn schoot zal ik jou zeggen, oh lieve Lazarus, wat heb je gegeven hier op aarde, kan ik, ik zal je... ik zal je, zeg je dat, ik zal je littekens hier weglikken. ik zal jou... ik zal je alles... No. nou, dat is zoiets, dan, dan zoek je, dan vraag je naar, naar wat is gelegd worden. Als je dat wil. Waarom? Het is niets verkeerd wat zegt zeggen hier, maar. Het is alleen een kinderlijke fase. Het is een Er is zeg je dat barmaardigheid en <coughs> er is dien twee krachten. Dus <coughs> als <z> <coughs> je alleen maar wil, alleen maar verlekkerd worden door barmhartigheid dan kies je een kant van de. Dat is nog geen realiteit. Heb je verstaan? de andere kant is ook weer de strengheid, die uh, ook dat is niet, geen realiteit recht het is goed altijd de barwaardigheid is over over eerst in deze wereld een klein beetje, altijd is een klein beetje barmhartigheid maar bij de aan zijn er. dus graag verlang je dat men jou dat men cynisch ten aanzien van jou zich opstelt. Als men dat opstelt, dan ben je geprezen dat jij het kan ervaren. Als je het niet zelf die negatieve ervaringen op nou, dan kan je zegt, ik kom in een omgeving van dat is net zoals in, de, uh, uh, in Rusland. Uh, Voordat ik uh, emigreerde, werkte ik in een technisch uh, tekenbureau. Zoiets. Yeah, so technisch tekenbureau. En daar was iemand een heel ja, grote rust. Groot voor stuk. Even uh, tussendoor, even pauze houden. Namelijk rode, gewoon een sigaretten. Een pauze. Zeg, ik voel me zo. zeg dat slecht. Ik voel me zo slecht, zegt hij. Gisteren was ik op een, een bruiloftfeestje. En dat was gezellig. Ik herinner me absoluut niet. Zo gezellig was het. En dan zegt hij, ik, zeg ik, ik herinner me, alleen wat ik herinner me, wel, zegt zeg niet. Drie flessen vodka heb op. Maar verder herinner ik niet het meer. Misschien meer nog, maar dat herinner ik me niet meer. Maar daarna heb ik nog... En daarna heb ik nog een... een maar ik, ik had niet echt... Maar dan heb ik nog een stukje kaas daarbij gegeten. En toen moest ik overgeven, die zegt. Dan vanaf nu geen kaas meer. dus ook jij probeer ook niet zoeken naar dat waar dat waar het niet is okay. genoeg voor voor okay. Dus Kabbalah, wat kan jou Kabbalah geven? Geeft jou een ware gereedschap. Waarbij jij twee kanten van medaille zal zien. En jij zal het middenlijn opbouwen. He? Okay. Niet te veel niet overdreven liefde. En waardigheid waarbij je denkt, de hele wereld kan meebouwen. Aan de andere kant, waar het strengheid heet is. En zo. Zoek het milieu. Zoek die mensen waar natuurlijk... Maar uiteindelijk moet het zo zijn, dat, wij, dat jij moet uiteindelijk de kracht hebben, stap voor stap. Ik bedoel, het doel is, dat uiteindelijk wij alle mensen lief gaan hebben. Nu kunnen we alleen maar zeggen: Heb, heb iedereen. Hebben we kracht? Wie dat zegt, heeft die kracht om te doen. Maar omdat we geen kracht hebben, dan moeten we eerst zeggen: Ik ga meiden cynische mensen met cynische reacties, omdat ik heb nog geen kracht. Maar als ik wel kracht, dan voor mij zou absoluut, absoluut uh, om het even zijn of iemand mij cynisch. wel zelfs of niet. ben ik niet meer. Um, afhankelijk van een situatie. Dat is de onafhankelijke liefde voor de schepper. De schepping, schepping alleen mensen, maar ook dieren. Onafhankelijke liefde. Onafhankelijke liefde betekent dat het liefde die niet afhankelijk is van het object van, het, van de liefde. Oh, we zeggen wat zeggen we al. Oh, uh, uh, uh, de liefde wat zeggen we in, in onze wereld. De liefde moet komen van beide kanten. Nee. De liefde moet komen van jouw kant alleen. Onvoorwaardelijk. Die uh, houdt niet meer van mij. Eerst hm? uh, gaan ze naar een bioscoop, naar weet ik veel, naar naar, allerlei, naar uh, over met elkaar gewoon omgaan, een beetje kussen en dat, en dan gaan ze trouwen en dan na paar jaren is het is het, de liefde is voorbij en o, ik, hij houdt niet meer van mij, no. en wat jij trouwde om om samen te zijn, dat hij is niet zo, zoals vroeger. Want de eerste tijd was hij zo goed met mij. Het is net als in mijn vrouw. En uh, vrouwen zitten in een kapper. een En er uh, zit een mooie jonge vrouw. En die praat ook met de kapper. En ze zegt, ik ben net getrouwd... Uh, nee zegt ze mijn man zegt ze de jonge vrouw ze vertelt tegen de kapper mijn man gaat niet naar die niet de duur uit, zoekt naar zijn werk voordat hij mij een kusje geeft En <sighs> die kapper zegt, oh. dat is iets speciaal en in de stukken achter drie rijen verder zit een oude dame van of 85. Ze zegt, mevrouw, mag ik u even vragen? Zegt ze, ja. Zegt ze, hoe lang bent u getrouwd? Ze zegt, al drie maanden. Dus, dan zegt die oude mevrouw, ze zegt, na drie jaar gaat ga die niet de duur voordat jij een klap geeft. <lacht> dus, nou, dan moet ze dan zeggen, dan, oh, hij houdt niet meer van mij. Nou, nee, hij geeft jou een klap. En jij moet er wel van hem houden. Okay. Maak we een kleine pauze, pauze, een beetje eten, en dan gaan we weer.